Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Roemenië zijn twee dorpjes aan de grens met Oekraïne geëvacueerd... vanwege een brand op een tanker in de Donau. De rivier is de grens tussen de landen. De LPG-tanker kan volgens de autoriteiten elk moment ontploffen. De brand ontstond gisteren, volgens Roemenië, door een Russische droneaanval. De havenstad waar de tanker ligt is een belangrijke plek... voor de Oekraïnse import en export. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland wil niets weten van de kritiek op de verdwenen panelen op de Amerikaanse erebegraafplaats in Margraten. Hij noemt de kritiek ongepast en slecht geïnformeerd. De panelen met daarop informatie over de rol van zwarte militairen zijn uit de permanente tentoonstelling gehaald. De reden zou het antidiversiteitsbeleid zijn van president Trump. Op de vraag waar ze gebleven zijn zegt de ambassadeur niets. Wel wijst hij erop dat er een ander paneel over een zwarte soldaat wel is gebleven. Rijkswaterstaat kapt vanavond alsnog de bomen langs de A2 in Limburg. Dat was eigenlijk gepland voor afgelopen weekend, maar toen zaten er twee dagen lang demonstranten in de bomen. Die protesteerden tegen de verbreding van de snelweg. Doordat Rijkswaterstaat tot morgenochtend spoedreparaties aan het asfalt van de A2 uitvoert, wordt de bomenkap ook meteen meegenomen in de werkzaamheden. De Duitse artiesten-tweeling Alice en Ellen Kessler is overleden. Ze waren beroemd in Duitsland, maar hun zang, dans en acteerwerk was ook in Frankrijk, de VS en Italië erg geliefd. In 1959 deden ze mee aan een van de eerste edities van het Zongfestival. Volgens de Duitse krant Beeld had de tweeling samen besloten een eind aan het leven te maken. Er was er sprake van begeleide euthanasie. De zussen willen volgens hun testament in dezelfde urn begraven worden. Alice en Ellen Kessler waren 89 jaar. Het weer, buien trekken over, maar tussendoor zijn er opklaringen. Vooral landinwaarts kan het afkoelen tot iets boven nul. Morgen een mix van zon, wolken en buien. De meeste vallen in de avond en het wordt 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Gern hört und flüstert die Wahrheit uns zu. Ihr seid das Lachen am Galgen, die Wut und das jüngste Gericht. Ihr sprengt die Ketten und schenkt an den Nächten das Licht. Unsere Lie Geht die Reise, und Stürme zerpeitschen das Meer. Das Leben, ein ewiger Kreuzzug, man sagt viel. Welkom terug bij het tweede uur van deze deels oktober en november special van Brand New. Ter vervanging van het uitgestelde interview dat ik in eerste instantie zou hebben met death metal band The Dautos. Maar door persoonlijke omstandigheden binnen de band vanavond helaas niet door kon gaan. Fijn en bedankt dat je met mij bent meegegaan in het tweede uur. En mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je dan toch bent gaan luisteren. Je hebt al wel een heel uur met nieuwe muziek gemist van de met name grote en opkomende namen in de internationale metal scene. Maar gelukkig voor jullie heb ik nog een heel tweede uur gepland staan met de lekkerste metal dat er voornamelijk is uitgebracht in de laatste week van oktober... en eerste weken van november. En dan was de Play It Loud-luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elke uur en uitzending stevast begin met een uuropener. En dit tweede uur begonnen we met de Duitse Subway to Sally... die in december opnieuw hun jaarlijkse IJsheilige Nachtconcerten organiseert. Om dit te vieren, samen met tourpartner Shantmal... hebben ze een gloednieuwe collab-single uitgebracht... Rauber und Narren. Maar dit is meer dan zomaar een nummer... Als samenwerking tussen twee van de meest invloedrijke bands... in de Duitse middeleeuwse rock is Rauber und Narren... wat zich vertaalt naar Outlaws en Fools. Een meeslepend anthem dat beide partijen viert. Subway to Sally als Outlaws en Schandmaal als Dwazen. En hun gedeelde geschiedenis. In dialoog verkennen de vertellers op zelfspot... de relevantie van solidariteit en de kracht van anders zijn. Ongetemd en krachtig als altijd. En voordat Evergrey aan hun Europese tournee met Catatonia begint. ...keerde de Zweedse Metal Titanen op 6 november terug met het nieuwe nummer Oxygen... ...dat hun essentie met hernieuwde intensiteit kanaliseert. De band combineert gieselige sferen met verpletterende riffs... ...en duikt in thema's als depressie en innerlijke strijd. Aangedreven door een nieuwe drummer Simon Sandness... Of Sandness ...een nieuw productieteam met Evergrey oprichter en zanger en gitarist Tom S. Englund en Vikram Shankar. En de mix van Adam Nolly. Getgood. Bekend van zijn werk met gigantenaals Periphery, Sleep Token en Architects. Klinkt Evergrey net zo vitaal als aan het begin, maar toch wel modern. Oxygen wordt zowel een wanhopige smeekbede om veerkracht te midden van de duisternis als een kathartische bevrijding. Een viscerale schreeuw om lucht in de verstikkende greep van onrust. Oxygen van Evergrey, hoor je nu.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 Acht jaar na de release van hun nieuwste album Hegemony uit 2017... keerde de excentrieke Zwitserse band Samuel op 31 oktober terug... met een nieuwe single Black Matter Manifesto. Gemekst door Sky Van Hoff, bekend van zijn werk met Lindemann en Sleep Token... wordt het nummer omschreven als een reis door de verschillende facetten van Samuels muziek. Van explosieve ritmes tot ultra zware passages... en er wil een referentiepunten worden in duistere extreme muziek. Samuel frontman Michel Vorf-Logger zei over het Black Matter... Black Matter Manifesto. Tegenstellingen in het leven zijn al lang een terugkerend thema in de teksten van de band. die uiteindelijk een oplossing vinden in het nummer Black Matter Manifesto. De zoektocht naar harmonie eindigt waar de duisternis heerst. De Duitse trash metal titanen Creator hadden net zoals Samuel op 31 oktober. hun nieuwste track, Trainenpalast, onthuld. afkomstig van hun lang verwachte 16e studioalbum Crushers of the World dat op 16 januari uitkomt via Nuclear Blast Records. Net op tijd voor Halloween is het nummer een uitgebreide hommage... aan de cultklassieker Suspiria uit 1977 van horrormaestro Dario Argento. De hoofdmelodie verwijst naar de originele muziek van de film... geschreven door de Italiaanse proglegendes Goblin... wat het nummer een melodieuze death metal tintje geeft. Terwijl de tekst knipoogt naar de drie moeders... een eeuwenoude heksenkring uit het Suspiria-universum. De bijbehorende videoclip gemaakt door het veelgeprezen visuele... Team Grupa 13 toont Creator... die optreedt in de spookachtige balletschoolsetting van de film... afgewisseld met verontrustende beelden van heksen... in verschillende stadia van transformatie. De single bevat ook gasvokalen van Britta Gutz... van de extreme metalband Heroes. Frontman Mile Petrosa zegt over het nummer... De en Palast is ons eerbetoon aan de grote traditie van de Italiaanse cinema. We hebben ons laten inspireren door Dario Argento's klassieker Suspiria... en Luca Guardaginos, epische meesterwerk-remake. We hopen dat jullie net zoveel van het nummer genieten als wij. Alleen liefde voor de grote leven de hordes. Anders nooit gedraaid, play it loud, draait het wel. Elke maandagavond op ZFM Standvoort. Aansluitend op creator draaide ik de Canadese deathcore pioneers Despised Icon, die op 31 oktober hun zevende volledige album Shadow Work hadden uitgebracht via Nuclear Blast Records. Diezelfde dag releaseerde de band ook de titeltrack Shadow Work... als nieuwste single dat een onverschrokken afdaling... in innerlijke onrust en trauma is. Gesteund door de kenmerkende aanval van blastbeats Beats en Hardcore... beschrijft het nummer een aangrijpende reis... van zelfreflectie en rauwe, cathartische genezing. Het album geldt als de meest verfijnde en dynamische plaat van de band... tot nu toe, met een balans tussen meedogenloze snelheid... en verpletterende grooves en morbide melodieën. Terwijl het trouw blijft aan hun kenmerkende mix van extreme death death metal and hardcore. 24 oktober was de dag dat Soulfly hun tribale 13e album Kama uitgebracht hadden via Nuclear Blast Records. Wederom een opmerkelijk bewijs van de natuurlijke affiniteit van de Braziliaanse songwriter Max Cavalera, met knallende maar ritmische riffs die zijn kenmerkende sound voor luisteraars over de hele wereld definieerde. Een ware terugkeer naar de spirituele opvoeding van Soulfly die op de een of andere manier een moderne twist en vitaliteit met zich meedraagt. Iets wat alleen een ware meester in het vak kan bereiken. En Max heeft ons allemaal opnieuw versteld doen staan. Heavy en volkomen medogeloos. No pain is no power is de Soulfly's onbreekbare strijdkreet. Dit slopende nummer legt de band vast in een volle strijd. Rauw en meeslepend met gastoptredens van Gabriel Franco van Unto Others, Ben Cook van No Warning en de verpletterende gitaar van Dino Casares van Fear Factory. Het is een uitdagend anthem. Kracht gesmeed door strijd. Max Cavalera zegt, voor mij is dit het ultieme gastnummer en de ultieme videoclip. Nicolas Motta... Biagio, Dino, Igor, uh, Aguale, uh, Igor A, Bootsy, Gabe en Ben maakten er een gezamenlijk meesterwerk van. Zion tilde dit album en de videoclip naar een hoger niveau. Het is de eerste keer dat hij een script schreef en een videoclip regisseerde. Door UFC en metal te mixen, hopen we een hele nieuwe generatie fans te inspireren. No pain is no power hoor je hier bij Play It Loud. Maandagavond Play it loud Op ZFM Zandvoort De overhoopige trashband Dustball is terug met de nieuwe single Ghost on My Screen... bijna twee jaar na hun vorige album Sound and Fury... samen met de bijbehorende videoclip van zanger-gitarist Lenny Breus en Sabrina Bauer... Ghost on my screen gaat over de psychologische druk van de digitale wereld, verslaving aan sociale media, vergelijking twijfel aan jezelf en de emotionele leegte van een verbonden maar vervreemde samenleving. Dustbolt zelf ziet hun nieuwste single als een statement. We wilden laten zien dat echte metal nog steeds leeft, onafhankelijk, luid en onverzettelijk. Ook de New Yorkse hardcore legendes Agnostic Front hebben net zoals Dustbolt op. 7 november hun nieuwste single Sunday Matinee gereleased. Afkomstig van hun dertiende album Echoes in Eternity, dat op dezelfde dag via Raining Phoenix Music is uitgekomen. Frontman Roger Miret legde uit dat het nummer een nostalgische eerbetoon is aan de legendarische zondag matinee die ooit de vroegere hardcore -punk scene van New York City definieerde. Miret verklaarde in dit nummer vieren we de samenkomst van vrienden, familie en de vreugdevolle tijden waarin we allemaal uitkeken naar naar onze zondagmatinee, met name de tijd van de klassieke CBGB zondagprogrammas, waar we levenslange banden smeden met de bezoekers en alle bezoekende hardcore punkbands. Kortom, echte social media op zijn best. Here we go! Second. U alleen hier op ZFM Zandvoorn. De legendarische Tunesische en Franse progressieve metalband Myrath... keerde op 4 november terug met de zojuist aansluitend op Agnostic Front gedraaide verbluffende nieuwe single Until the End met een gastbijdrage van Elisa Reed van uh, de krachtige zangeres van Amaranth. De single viel samen met de officiële aankondiging van hun langverwachte zevende studioalbum Wilderness of Mirrors, dat het begin markeert van een nieuw gedurfd tijdperk voor de band. Until the End is een filmisch duet dat de fragiele grens tussen waarheid en illusie verkent en Myrath's kenmerkende melodieën uit het Midden-Oosten combineert met metal van arenaformaat en meeslepende refreinen. De samenwerking met Elisa Reed voegt een dramatische, emotionele laag toe... waardoor het nummer een direct hoogtepunt van het aankomende album is. En voor we alweer toe zijn aan het laatste blokje nieuwe releases... met Brand New, heb ik zoals altijd eerst nog... de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last minute beslissers onder jullie... deze week nog naartoe qua metalconcerten? Dat hoor jullie zo van mij. The Play It Loud Concertagenda. Uh, mocht je morgenavond dus nog geen plannen hebben, dan kun je nog naar Hellstorm en Bloodywood in Avas live in Amsterdam. Daar kosten de tickets 51,52. Leuke prijs. Deur openen om half zeven die avond en de aanvang is om half acht. Uh, na tien jaar is deze iconische alternatieve rockband uh, metalband terug in Evenaar met frontvrouw. Christina Scabia en frontman Andrea Ferro aan het roer is Lacuna Coil al sinds 1994 een grote speler in de metal scene. Ze begonnen in de gothic hoek, maar hebben hun geluid weten te verfijnen naar alternatieve metal zonder hun unieke touch te verliezen. Support komt van Nonpoint. De laatste kaartjes zijn nog verkrijgbaar, dus als je er nog één wil, wees er snel bij. Tickets kosten 27,50 euro. De deur openen die avond om half acht. De aanvang is om 8 uur. En op vrijdag 21 november kun je modern metalgeweld uit België aanschouwen in de Iduna te Drachten, dankzij Cobra, de Impaler en My Diligence. Tickets kosten in de voorverkoop 16 euro aan de deur. Uh, de deuren openen om 8 uur. Aanvang is om half negen. En na drie succesvolle edities staat op vrijdag 21 november... De Hel opnieuw wagenwijd open bij Groene Engel in Os. Twee podia, vijf snoerharde Metal X en Geen Genade. Van melodische melancholie tot Black and Fury en Brute Trash. Engel of Deathfest brengt een line-up... die je trommelvliezen laat scheuren en je ziel doet daveren. Verlies jezelf in de storm van God It wrote, Nephilim, Deutzrit, Headless Hunter en uh, A Night Under Marias Altar. Tickets kosten 24,50 euro. De deuren openen die avond om 6 uur. En de aanvang van de eerste band is om half 7. Ook speelt For I Am King op vrijdag 21 november in de Roosje te Nijmegen... met support van Sugar Spine en Swan Slaughter. Je kunt er dus nog bij zijn, maar wees er snel bij, want er zijn nog laatste kaarten beschikbaar. Tickets kosten 19,50 euro. Mocht je willen, de deur opent om 7 uur. En de aanvang is om half 8. Je kunt ook een avondje lekker sludge en do-metal met de Pothemus en Modder zien. Beide uit België ook. In Burgerweeshuis in Deventer. Daar kosten de tickets 17, uur, uh, 17 euro. Sorry. En de deuren openen om half acht. De aanvang is om acht uur. En zaterdag 22 november brengt gitaarlegende Adrian Vandenberg ode aan zijn wijdsneek jaren in de vorstint Hilversum. De tickets kosten 40 euro. De deuren openen om half acht en de aanvang is om half negen. En deze zaterdag kun je ook nog naar de buzen in de Steenwijk... waar de oudste Nederlandse thrash metal band Deadhead optreedt... en die nog altijd in driekwart van zijn originele bezetting speelt. Gestart in 1989 als een stel boze tieners die de wereld gingen veroveren... hebben de vijftigers nog totaal niet aan energie en bezieling ingeboet. Meekomt een nomik van vriend van de show Rafat Atassi. Dus ga dat zien. Tickets online kosten 12,50 euro. En aan de deur dan ben je iets duurder uit 17,50 euro. De deur openen die avond om half negen... Aanvang is om half tien. En verwacht eveneens een trash metal double bill met uitgediende Grindpad en Deense nieuwkomers Persecutor op 22 november in Dynamo Eindhoven. Tickets in de voorverkoop kosten 15 euro. Aan de deur 17,50 euro. En de deuren openen die avond om 8 uur. Aanvang is om half negen. En als je zin hebt in een genadeloze party metal show, vol humor en grenzeloze energie, bordenvol hits en guilty pleasures van vroeger en nu, dan moet je naar Penne met support van Magna Cult in pop- en cultuurpodium Capslock in Capelle aan de IJssel. Dan krijg je een feest dat je niet snel zult vergeten. En dat voor maar 17,50 euro in de voorverkoop. Aan de deur kost het je 20 euro mocht je later beslissen. Deur openen om 8 uur en de aanvang is om kwart voor 9. En tot slot, er is een hoop te doen op deze 22 november, want je kunt ook nog naar een exclusieve show van de onverwoestbare trash Legends uit Phoenix, Arizona... Secret Reich... met support van de Nederlandse heavy metal agendas Martyr in the Noble te leiden. Daar kostte de tikkels 29,90 euro... inclusief de servicekosten. Deur openen die avond om half acht. En dat was de concertagenda weer voor deze week. Volgende week houd ik jullie uiteraard weer op de hoogte van de agenda... van die week, maar ga door naar het afsluitende blokje... nieuwe metal releases van deze dertigste brand new. We beginnen met de Duitse metalcore... veteranen Caliban, die Suicide Silence... en hun overleden frontman Mitch Lucker hebben geëerd met een oprechte koffer van het iconische nummer You Only Live Once van de band. De band deelde eerder het podium met Suicide Silence tijdens tournees in 2009 en 2016. En Lucker leverde onder andere gastvokalen voor We Are the Many op Caliban's album I Am Nemesis uit 2012. Later datzelfde jaar overleed Lucker op tragische wijze na een motorongeluk. Kelleman zei over hun eerbetoon aan hem en de band... You Only Live Once is voor ons altijd meer geweest dan alleen een nummer. Het herinnert ons aan dat deze scene, wat deze scene verbindt. Eerlijkheid, intensiteit en broederschap... Suicide, Silence en Mitch hebben een hele generatie heavy muziek gevormd... en talloze bands geïnspireerd. En we hebben door de jaren heen veel samen gespeeld... en hebben altijd een geweldige tijd gehad op het podium en daarbuiten. Mitch was een van die zeldzame mensen... die zowel tomeloze energie als oprechte vriendelijkheid met zich meebracht... waar hij ook ging. Door dit nummer te coveren betuigen wij onze respect aan hem... en aan de erfenis die hij heeft nagelaten. Een erfenis die ons eraan herinnert om luid en zonder spijt te leven. Voor Mitch, je leeft maar één keer. En we sluiten de avond af met I Don't Care... de tweede single van Megadeth, aankomende titeloze album... dat uitkomt op 23 januari. De opvolger van The sick, the dying and the dead... verschijnt via Mustaine's Tradecraft label... op het nieuwe label BLK... to BLK van Frontiers Label Group. Megadeth-leider Dave Mustaine zegt over het nummer... I Don't Care... Hoe vaak heb je dit al tegen iemand willen zeggen? Ik weet dat je dat wilt. Diep van binnen, als we het lef hadden, dan zouden we het vaker tegen mensen meer willen zeggen. Het kan me niet schelen. En met deze onverschillige woorden komt een einde aan deze Play It Loud. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek en uitzending. En dat kan mij wel degelijk schelen, want ik wil dat jullie genieten. Ik bedank jullie weer voor het luisteren. En hopelijk tot volgende week. Dan mag Ben weer zijn zelfgekozen favoriete muziek gaan draaien met Play It Loud Underground. En zal ik de co-presentatie en techniek voor mijn rekening nemen? Ik ga dus uit met Metacore van en mijn laatste woorden: Horns up en stay metal. Muzzle! Yes, no.